Marielle Hageman met het NOS Journaal. Ronder het centrum zit nog zonder stroom na een brand in een transformatorhuis. Volgens de netbeheerder zijn er ruim 20.000 adressen getroffen. Winkels hebben vroeger hun deuren gesloten. Spoorbomen en verkeerslichten doen het niet. De brandweer heeft veel meldingen gekregen van mensen die vastkwamen te zitten in een lift. De storing is rond half vier ontstaan door een brand in een groot transformatorhuis in het noorden van Enschede.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 Vrijdagmiddag even over die klok van drie uur tijdens weer voor de hitlijst van Europa. De eerste aflevering van 2013 en die beginnen we natuurlijk met jullie allemaal een heel goed nieuw jaar te wensen. 23e jaar weer van de hitlijst. Vrijdag tussen drie en vijf en er komt alles voorbij hier op ZFM Zandvoort. De lijst gaat gewoon verder waar we vorig jaar gebleven zijn. Dat betekent dat, dat we 15 stijgers hebben, 3 zittenblijvers, 15 dalers en ook nog eens twee nieuwe binnenkomers. Twee platen die dit jaar niet gehaald hebben. Dat zijn Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. En ook de Swedish House Mafia. Samen met John Martin en Don't You Were We Child hebben het niet gehaald. Een goede week is voor Willem en Britney Spears. Scream and Shout gaat 12 plaatsen omhoog en is de snelste stijger van deze week. Voor Pesai en voor The One Direction, de Gundam Style en Live While We Are Young is het een slechte week. Want ze dalen er negen en dalen daarmee het meest van allemaal. Alicia Kies is de Girl on Fire en met 17 weken ook nog eens het langst genoteerd van allemaal in de lijst van 4 januari 2013. De lijst beginnen we deze week gewoon lekker onderaan. De Manfort en Sons hebben de laatste plek veroverd. I Will Wait staat 16 weken in de lijst. Zak deze week van 38 naar 40. Eén plek hoger, Lana Del Rey en Cola. Zij staat 8 weken in de lijst. We beginnen gewoon op 40, dus Manfred en Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, <tot> maar wel origineel. Short Van dan. <totstuk>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 De 13e week, Lorraine and My Heart is Refusing Me. In die 13e week zakt ze wel voor een plekje van 37 naar 38. Lana de Rey, Hola, staat dus op 39. We zakt vier plaatsen in de achtste week en we begonnen het uur met de Manfred and Sons, I Will Wait. In de 16e week zakkend van 38 naar 40. En voor de eerste binnenkamer gaan we dan naar 37, want met Diamonds begonnen een paar maanden geleden Rihanna's nieuwe era. Nou, ze zijn de lead van een nieuwe album, grote nummer van een flinke dosis hype. Het de reden dat Diamonds in bijna elk land waren in de charge wel op nummer 1 belanden. En Ste is dan de single nummer 2 van haar album. En die zal het wat meer op eigen kracht natuurlijk moeten gaan doen nu de hype wel een beetje voorbij is. Hoewel met Rihanna's naamkaartje eraan zou elk nummer wel in staat moeten zijn natuurlijk om uit te groeien tot een grote hit. Verschillende nummers staan natuurlijk op dat nieuwe album Unapoletic. En Stee, dat is toch wel een beetje een vreemde eet in de bijt. Er zitten wat verborgen hits en ook naar het Chris Brown drama. Funny you're the broken one, but I'm the only one who needs saving. Wanneer je de stem van Rihanna en Mickey Eko samengaan, dan vormt wel een mooie vocale harmonie. Maar of Stee pakkend genoeg is om echt lang in de charts te gaan blijven, dat is wel even de vraag. We beginnen eerst in ieder geval Rihanna en uh, Mickey Eco. Steek om deze week binnen in de lijst van Europa. En die plaat doet dat in één keer op plek nummer 37.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 17 weken lang Alicia Keys en The Girl on Fire met die 17 weken het langst genoteerd van allemaal. Ze moet wel twee plaatsen inleveren deze week. Ze zak van 34 naar 36. Het Zweedse popduo Ikruna Pop maakt voor het eerst naam in 2011 met de single Manners. Het nummer bleef niet onopgemerkt bij de hip-hopduo Chidi uh, Bang. Dit vervolgens uh, zempelde in unit de Mind Your Manners. Icon Pop is nu weer terug aan een echte zomer getiteld uh, I Love It. En het nummer is geschreven door de Britse zinger en songwriter Charlie XCX en geproduceerd door Style of Eye en Patrick Berger. Die we kennen van onder andere Robijn's Dancing on My Own. Weinig muziek is zo bruisend, uh, vol energie en een nostalgie electropop van uh, Colerine Jet en Eno Yawo... Die samen dus het duo Icon Pop volgen. En de heeft een onmiskenbare, uh, fuck it, let's party mentaliteit. Dat blijkt ook wel uit de lyrics die erin zitten. I crash my car into a bridge and I don't care. Misschien kan dit nummer nog wel best geschreven worden als een stukje uh, Dragonhead. Meet Martin Zolfwerk. I don't care, I love it. Ik e hou pop en Charlie XCX gewoon nieuw in op 33. Please, we gotta kill this witch You're from the 70s, but I'm a 90s bitch 인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 딴전 있는 여자 너는 더 나해 나 Jane 커피 씻기도 전에 원샷 때리는 나 밤이 오면 심장이 터져버는 서너해 그런 서나해 Adam down het is gewoon je. Het is gewoon je. Het is gewoon je. Het is gewoon je. Het is no hey we is gewoon je. Het is gewoon je. Het is gewoon je. Het is gewoon je. Het is gewoon Up, up, up, up, up, up, up, up, up, Hey, sexy up, Voor 땐 노는 여자. 품면 머리 푸는 여자. 가볍지만 웬만한 노출보다 야한 여자. 그런 감각적인 여자. 내가 <놀람> 되면 완전 미쳐버리는 선호해. 사상이 올통벌통한 선호해. 그런 Gangnam Style Denk je aan het laatste kwart van 2012... ...dan weet je toch ook wel aan Pesai en zijn Gundam-style. Muzikaal gezien, een van de hits toen. Vijftien weken geleden kwam hij ook de lijst van Europa in. Deze week is hij een van de snelste zakkers. Hij zakt van 23 naar 32. Net nog één plekje boven de nieuwe Ikan Pop. I love it. Dit is het nieuw van Taylor Swift. De wijk van de Plabien op 36 deze week, maar ook naar 31. Onderaan de lijst, 16 weken in de lijst, Twee plaatsen verliezen, Mumford en Sans, I will wait. Na de RNA Cola staat 8 weken in de lijst, ook van 35 naar 39 en van 37 naar 38 in de 13e week, Maureen My Heart is refusing me. 37 opnieuw binnen Rianna Stay. Alicia Keys, The Girl on Fire, staat dat langsgenoteerd 17 weken alweer. Zakt wel twee plaatsen naar 36. Callaway Jepsen, This kiss, staat 16 weken in de lijst. zak van 27 naar 35. En Cherokee, Fridge 32, Screw You, in de 14e week zakt het van 32 naar 34. Icona Pop, I Love It, komt opnieuw binnen op 33. En Beside the Gundam Style staat 15 weken in de lijst. Een zak van 23 naar 32. Taylor Swift, I Knew You Were Trouble. Deze week... Uh, dus weer een plekje omhoog. Nou een paar, vijf zelfs. De tweede week omhoog van 36 naar 31. Pitbull, T.G.R. Don't Stop the Party, staan 12 weken in de lijst. Zak van 25 naar 30. Rita Ora in haar derde week gaat ze weer een stukje omhoog. Radioactivity. Vorige week 31, nu 29. 6.9 And up playing good play.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 Perfection live, Love is all I got, only love in my life. Love is all, love is all I got now. Love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Love is all, love is all I got. Love is all I got, Live life with love and trust. That love will come down to earth and save us all. Love is all I got. I can't live with everything I've lost. Because love will come to save us all. So save us. We can soul with love in the morning. Feed your soul with love till the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. We can soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. We can soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. I'll so I'm so Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. <tied> These fucking eyes that I'm staring at Let me see this Look at all this cash And I emptied out my cards too And now I'm fucking leaning on that. Bring your love, baby, I could bring my shame Bring the drugs, baby, I could bring my pain Got my scars right here Bring the cuffs, baby I could bring the drugs Bring your body, baby I could bring you fame And that's my motherfucking words too Just let me motherfucking love you 21 van 4 januari in 2013 alweer. 23 e raving euro breakdown. Dit was de uh, weekend. En hun wicked games. En voordat wij naar het nieuws gaan van 4 uur kijken we nog maar eens even achterom dan Pitbull T.G.R. Don't Stop the Party. Sak vijf plaatsen van 25 naar 30 in de twaalfde week. Brit Aura Radioactivity in de derde week omhoog van 31 naar 29. Bruno Mars Locked It Out of Heaven zakt acht plaatsen in de 14e week. Zes plaatsen voor Conrad Maynard Turnaround in de tweede week omhoog van 33 naar 27. In One Direction, een van de twee snelste zakkers, Live While We Are Young, zakt namelijk van 17 naar 26 in de 14e week. Maroon 5 en Daylight in de tweede week omhoog van 30 naar 25. Feed me the Crystal Fighters. Love is all I got in de derde week. Omhoog van 29 naar 24. Olly Murf, Slow Rider is de troublemaker. En in de elfde week zakt hij van 18 naar 23. Subfocus so Alpine, Tidal Wave, staat 7 weken in de lijst. Vorige week nog 19, deze week 22. En vorige week 22, deze week 21. Die hoorde je net, dat was de weekend. En hun Wicked Games. Ellie Golding, Anything What Happened, staat ondertussen 10 weken in de lijst. Nee, nee uh... Tiende week zak ze van 14 naar 20 toe. Ook verlies is er voor Colvin Harris, Florence Wild. Het is de laatste plaat die je van mij krijgt. Tot aan het nieuws van 4 uur Sweet Nothing. In de week zak het van 16 naar 19.